Hotel Keizershoofd met de politie. Verbind mij onmiddellijk door met Max Steiner, kamer 48. Kom, kom. Luister Steiner, je spreekt met Holler. Ik ben in München ik heb geen tijd om je alles uit te leggen, maar ik wil niet dat vrouw Walter naar het klooster gaat. Wat? Is ze er al heen? Het Janus-Syndroom. Een voorspelserie in zes delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking: Dick van Putten. Regie: Hero Muller. Vandaag deel 5. Walter, oh, Freda. Eh, eerwaarde moeder, Katarina, Heel vriendelijk van u om mij te willen ontvangen. Het is mij bijzonder aangenaam... om de dochter van generaal Augsburg te zien. Dank u. Maar u wilde mijn man niet ontvangen. Hij heeft u vele malen geschreven. Dat weet ik. Maar ik kon hem op geen enkele manier van dienst zijn. Vertelt u me eens voor u zegt waar u voor gekomen bent, hoe het met uw familie gaat. Mijn moeder maakt het uitstekend. Mijn vader stierf, vier jaar geleden. En u weet wat er met mijn man is gebeurd. Ja. We hebben speciaal voor hem een mis laten opdragen. Dat is heel vriendelijk. Maar u had hem best kunnen ontvangen om hem te helpen, moeder Katerina. Hij was een goed en moedig mens. Hij hield van Duitsland. Voelt u als de dochter van Baron van der Stein geen verantwoordelijkheid meer voor uw land. Ik heb nu een andere identiteit. Ik heb een nieuwe naam en nieuwe loyaliteiten. Wat er met mijn vader is gebeurd is misschien nog wel erger dan wat er met uw man is gebeurd. Als ik daarin zou kunnen berusten, ken ik de werkelijke betekenis van vaderlandsliefde. U bent niet katholiek, maar ik weet zeker dat u het principe van gehoorzaamheid aan een hoger gezag... Kent. Er is in dit klooster geen hoger gezag dan u. Waarom beschermt u Gretel Vegelijn? Uitgerekend u. Ik heb nooit van Gretel Vegelijn gehoord. U wordt verondersteld niet te liegen. Dat is toch een zonde. En je kunt tegen mij niet liegen, Freda. Daarvoor kennen we elkaar te lang. Noem me niet zo. Ik heet Catharina Ignatius. Er is hier niemand die Freda von der Stein heet. Vroeger waren wij vriendinnen. Je bleef bij ons tot de Russische opmars. Toen zijn we allemaal samen gevlucht. Jouw vader en de mijne waren boezemvrienden. Daarom wilde hij papa niet betrekken in de aanslag op Hitler. Omdat hij het gevoel had dat het zou mislukken. En hij wist wat de straf zou zijn. Ik herinner me je vader heel goed. Hij was altijd heel aardig tegen me. Freda. Hij werd gewurgd met een pianosnaar die aan een vleeshaak hing. Hitler heeft naar de film van gekeken. Misschien was Gretel Vegelijn er ook wel bij. Heb jij dat gevraagd, Freda? Wat wil je? Waarom wil iedereen het verleden weer naar boven halen? Waarom willen jij en je kerk dat verborgen houden? Andere mensen zijn op zoek naar die vrouw. Geen Duitsers, maar onze vijanden. Dat, dat weet ik. Eén van hen is hier geweest. Wat? Hij deed alsof hij een priester was. Vroeg naar haar en ik zei dat ik nog nooit van haar had gehoord. En toen wist ik dat er gevaar was. Gevaar voor mijn kloostergemeenschap. Daarom heb ik erin toegestemd om jou te ontvangen, Mina. Ik kan mijn nonnen geen risico laten lopen. Waarom zou de zuster van Eva Braun na al die jaren voor iemand van belang zijn? Als je toestaat dat ik met haar praat, zal ik het je zeggen. Of misschien kan ze het jezelf al vertellen. Kom met me mee, Minna. Dan zal ik je haar graf laten zien. Sinds dat meisje twee uur geleden naar binnen is gegaan... is er niemand anders gekomen. Ze zijn dus alleen in huis. Er brandt licht op de eerste verdieping. Daar zijn ze. Het is over negen. Ze zitten waarschijnlijk te eten. We blijven hier wachten... Vanuit de wagen kunnen we de voordeur goed in de gaten houden. Ik denk niet dat ze nog weggaan. Als het een beetje mee zit, pakken we ze in bed. Maar voor onverstelbaar is dat ze dat niet doen. Misschien gaan ze wel ergens anders verder. Dan volgen we ze gewoon. Op de een of andere manier krijgen we hem wel te pakken. Maak je geen zorgen, Maurice. Ik heb veel vertrouwen in vanavond. Je had ook veel vertrouwen in München? Ja, dat is zo, ja. En dat het tijd misgegaan is, zit me nog behoorlijk dwars. Maar hier ligt het anders. Toch zal ik blij zijn als we het zaakje achter de rug hebben... En dan die twee nog in Hamburg. En dat zal het einde betekenen van onze carrière, Maurice. Nog even naar Genève om het geld te halen en dan op weg naar Tanger. Ach, Tanger. Ja. Ja. Luister. Hm. We wachten tot kwart voor twaalf en dan gaan we naar binnen. De duur zal niet veel moeilijkheden geven. Gretel Vedelein is dood. Ik heb haar graf gezien. Ze ligt begraven in de crypte onder de kapel... En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen. En ze is vijf jaar geleden gestorven? Ja, de datum stond op de steen. Dus die inlichtingenbron kunnen we voorgoed vergeten. Ze heeft het geheim van Janus meegenomen in het graf. Het spijt me, ik heb ook een minder prettig bericht voor u... Albert Kramer is dood aangetroffen. Albert? Ach, nee, nee, dat kan niet. Het ziet eruit als zelfmoord. Oh, mijn god. Er was een meisje bij hem. Ze is doodgeschoten en oogenschijnlijk heeft hij zichzelf gedood. Ach. Maar u gelooft dat hij werd vermoord? Nee, ik geloof het niet alleen, ik weet het zeker. Wij kennen Kramer. Hij maakte gebruik van een callgirl-organisatie... en het meisje dat met hem werd vermoord kwam regelmatig bij hem. Er was geen enkel motief voor de moord op haar... en nog minder voor hem om zelfmoord te plegen. Nee, alles is in scène gezet om het zelfmoord te laten lijken. Maar waarom? Ja. Behalve dan misschien omdat hij een nazi was. Om dezelfde reden als Helm en Schmid. Omdat hij iets wist dat te maken had met Janus en de bunker. Ach, maar dat kan... Ik geloof dat dezelfde mensen hebben geprobeerd... om Kretel Vegelijn in het klooster te pakken te krijgen. Niet weten dat ze dood was natuurlijk. Mm -hmm. Waar het nu op aankomt is... waar zullen ze nu heen gaan? Ja. En ik geloof nog iets anders. Ik geloof dat de mannen die Sigmund hebben gedood... ...bezig zijn een lijst af te werken van mensen die ze uit willen schakelen. De vraag is alleen waarom iemand de moeite neemt om deze mensen te vermoorden... ...als de Russen het kind van Hitler al hebben gevonden en zich ervan hebben ontdaan. Maar in het afgelopen etmaal ben ik van gedachten veranderd. Huh? Waarom? Waarom bent u van gedachten veranderd? U moet het ons zeggen. Ik hoef helemaal niets te zeggen. Ja, dat moet u wel. U liet Siegmund het werk voor u doen. Hij ging op zoek naar het kind, daarom werd hij vermoord. U bent het aan mij verschuldigd me te vertellen waarom u denkt dat het kind van Hitler werd gevonden en gedood. Wat ik Siegmund verschuldigd ben, is u te beschermen. Uw bezoek aan het klooster en uw ontdekking daar maakt u net zo gevaarlijk voor die mensen als al die anderen die ze hebben vermoord. U moet Janus vergeten en u ook, Herr Steiner. Vanaf nu is het een zaak voor mijn afdeling. Voor uw eigen veiligheid zou ik willen dat u het land ging tot het allemaal voorbij is. Tot ziens, Herr Steiner. U kunt niet verder meer. En neem vrouw Walter mee tot het veilig is. Ik ga niet. U zou van gedachten kunnen veranderen. Dat hoop ik tenminste. Voor u beide best wil. Mühlhauser had mij wel verteld dat de zoon van de vurer dood was... maar daarover wilde ik nu zekerheid hebben. In het archief van de Münchener Mercure vond ik een artikel in de krant van september 1945. Onder de kop, tragisch ongeval... werd het doodgemeld van een tweejarig jongetje. Ik noteerde naam en adres. Het was wel lang geleden... maar er was een kleine kans dat vrouw Inge Brand er nog steeds woonde. Ik had geluk. Op mijn bellen deed een oud vrouwtje open... dat nog zeer helder van geest bleek te zijn. Ik deed mij voor als een Amerikaans journalist die zich interesseerde voor het wel en wee van de stad... in en na de oorlog. Ik had haar adres gekregen omdat zij hier altijd had gewoond... en er veel van zou kunnen vertellen. De 200 mark die ik haar beloofde, deed haar aarzeling overwinnen. Het eerste kwartier besteedde ik aan het stellen van allerlei onbelangrijke vragen. Maar toen... oh ja, ik heb gehoord dat u uw zoontje hebt verloren... Had dat op een of andere manier met de oorlog te maken? Nee, maar het was wel vreselijk We waren boodschappen doen En hij werd ondersteboven gelopen Door een man die langs hem heen rende Er was overal een gedrang van mensen dat, dat, dat ging zo vlug Dat ik niet eens zag wat er gebeurde Maar mijn jongen viel op de grond En uh, toen, toen ik hem opbeurde was hij dood op de een of andere manier had hij zijn nek gebroken. Ze, ze hebben nooit de man gevonden die tegen hem opbotste. Wat ontzettend voor u. Ha, eigenlijk was hij niet echt van mij. Ik, ik heb een dochter die mij verzorgt. En een uh, zoon die in Amerika woont. Maar uh, Frederik was een pleegkind. Ik nam hem tijdens de oorlog in huis, ziet u. Ik geloof dat hij een zoon van een hoge piet in de nazi-partij was. Niet dat ik daar zelf iets mee te maken had. Dat moet u beslist schrijven. Ik had er niks mee te maken. Nee, natuurlijk, natuurlijk. Ik had met het knulletje te doen. Mensen hadden geen moraal in die tijd. Er werden overal maar kinderen geboren. Het was een schattig kind. Met grote blauwe ogen en heel helder. Echt een ondeugend jongetje. Ach, ik was er helemaal kapot van. Dat geloof ik graag. Wel, dank u, vrouw Brand. Alsjeblieft, uw 200 mark. Oh, dank u wel. Dat zal van pas komen. Alles is zo duur tegenwoordig. Hier kan ik een uitstekend verhaal over schrijven. Vooral het gedeelte waarin u vertelt dat u kinderen in huis nam. Daar zijn de mensen dol op. Had u buiten Frederik nog andere pleegkinderen? Nee, nee, nee. Hij was de enige. En een dame bracht hem bij me toen hij een paar weken oud was. Maar ik geloof niet dat hij van haar was. Daar kan je gewoon zien hè, of het de moeder is die dat kind overgeeft. Ze was zeer goed gekleed, dat herinner ik me wel. En hebt u haar nooit meer gezien? Nee, nooit meer. Wel, vrouw Brand, nogmaals dank... Als het artikel uitkomt, zal ik u een exemplaar sturen. Oh, dat zou ik erg leuk vinden. Ik, ik lees nog graag. Het is mogelijk dat die Kessler en Franconi het land al hebben verlaten, Karl... maar waarschijnlijk is dat niet... En daarom heb ik kopieën van de compositiefoto's... aan alle hotels en pensions hier in de stad laten verspreiden. En ook in Hamburg en bij emigratie op de luchthavens. Misschien hebben we geluk. En laten we nu weer eens even wat gaan brainstormen. De stukken beginnen in elkaar te passen, maar het beeld is nog niet compleet. Nee. De moord op Albert Kramer bewijst dat wel. Het was niet eens bekend dat hij lid is geweest van de Hitlerjugend. Niets dat hem in verband kon brengen met de bunker of de kwestie van het kind van Eva Braun. Behalve, beste Karl, en denk daar eens goed over na, behalve als hij een van de Odessa-mensen is geweest die Mühlhauser hebben ontvoerd. Hij is een nazi geweest, dat blijkt. En die het leven van Mühlhauser hebben gespaard in ruil voor de informatie die hij hun heeft gegeven, bedoelt hij? Juist. Laten we daar eens op doorgaan. De informatie die hij kreeg heeft Kramer ter dood veroordeeld. En wie wist dat hij die informatie had? Mühlhauser? Ja. En toen hij weer vrij was... heeft hij voor de zoveelste keer verraad gepleegd... door zijn Russische meesters in te lichten. Tja, ja, ja, ja. U zou wel eens gelijk kunnen hebben. <laughs> Geen wonder dat de Russen Mühlhauser hebben vrijgelaten, dat werkkamp. En door je reinste opportunisme... bevindt hij zich nu te midden van de vijanden in Washington... als beschermeling van Andrews en de CIA... Ik kan me er nu al op verheugen om Andrews te vertellen dat hij in werkelijkheid een Sovjet-agent heeft binnengehaald. Als uw theorie juist is, en ik twijfel er eigenlijk niet aan, dan wordt het patroon nu wel veel duidelijker. Nadat Mühlhauser mij had verteld dat de zoon van Hitler dood was, heb ik navraag gedaan met de politie hier. Het was zogenaamd een ongeluk, maar de bijzonderheden wijzen zonder meer op de Russische geheime dienst. Hitler's zoon was dus dood. Janus was opgelost. Dat heb ik ook tegen Mühlhouser gezegd. Maar door de promptheid van zijn instemming begreep ik dat hij loog. Janus. Kan toeval zijn. Wat bedoel je? Wat heb je daar zitten krabbelen? Aangeomwille van de concentratie rookte één sigarette en een ander tekent poppetjes... Ik teken poppetjes. Kijk maar eens. Volkomen onbewust gekrabbeld. Uh -huh. En uh, wat moet dat voorstellen? Een Januskop. Twee hoofden met het achterhoofd aan elkaar verbonden. Uh -huh. Twee hoofden. Alle duivels. Dat is het, Karl. Janus, de god met de twee hoofden, dat betekent het... Niet Hitler zelf, maar een tweeling. Janes en Jana. En dat betekent ook niet één kind, maar twee. Eva Braun heeft een tweeling gehad. De jongen is dood, maar het meisje is niet door Gretel Vegelijn aan hetzelfde adres afgeleverd. Uit voorzorg heeft zij het van het jongetje gescheiden. En leeft het meisje nog? Fantastisch, Karl. Jij hebt de legpuzzel compleet gemaakt. En dat moet het ook zijn wat Mühlhauser aan Kramer en zijn nazi's heeft verteld. Om die reden hebben ze hem het verraad van de jongen aan de Russen vergeven. Ja, Mühlhauser heeft toen zijn Russische vrienden ingelicht... dat hij gedwongen was om de dood van de jongen te onthullen... en daarom werd Kramer geëlimineerd. Net zoals wij al veronderstelden. Het sluit als een buskarl. We mogen rustig veronderstellen... dat al de moorden die rondom de kwestianen zijn gepleegd... een Sovjet-operatie is geweest. Een operatie gericht op geheimhouding, niet op ontdekking. Er zijn mensen gedood niet om de zoon van Hitler te vinden... maar om het feit te verbergen dat hij al gevonden was en niet meer leefde. Maar waarom, vraag ik me af. Dat kan maar één ding betekenen. De Russen hebben zelf een kandidaat... die klaargestoomd is om zijn intrede in de Europese politiek te doen... als zij de tijd daarvoor gekomen achten. Ze beschikken over voldoende bewijsmateriaal... om hem voor de buitenwereld voor echt te laten doorgaan. Maar gelooft u dan dat zij niet van het bestaan van een dochter op de hoogte zijn? Ja, dat geloof ik. Mühlhauser heeft ze enkel van de jongen verteld... en niet van het meisje. Dat heeft hij reserve gehouden voor in geval van nood. En dat deed zich voor toen hij door Kramer werd ondervraagd? Natuurlijk. Heel slim van hem. Ik moet toegeven dat ik de man heb onderschat. Hij heeft niet alleen de Russen de volle waarheid onthouden... Maar ook de bondsregering. Alleen de neonazis zijn op de hoogte van het feit. Het is nu ook wel duidelijk waarom die een overeenkomst heeft gesloten met Andrews. In ruil voor zijn kennis eiste hij veiligheid voor hem en zijn vrouw en dochter. De oplossing ligt zo voor de hand dat ik er zelf niet kan vergeven dat ik er blind voor ben geweest. Het Vaticaan heeft de zuster van Eva Brown in bescherming genomen omdat ze een schuilplaats zocht voor het kind van Eva Brown. En wat denkt u nu te doen? Ja, ik, ik zal de bondskanselier op de hoogte moeten stellen. Het is misschien raadzaam het Vaticaan te benaderen... met het doel het meisje ergens anders onder te brengen... om de neonazies op een dwaalspoor te zetten. Ja, de zaak heeft al genoeg levens gekost. Wat dat betreft denk ik aan Minna Walter en Steiner. Hun betrokkenheid brengt ze in het grootste gevaar. Ik zal ze waarschuwen. Andrews. Goedendag, hoor. Ik dacht dat je in Hamburg zat om op Mulhouse te passen. Daar zat ik ook. Maar ik vond dat het tijd werd dat jij en ik... eens een zinvol gesprek hadden over de bijzondere relatie... tussen onze dienst en die van jullie... voordat het hogerop gaat. Jij hebt dingen voor ons verborgen gehouden, Holler. Washington zal dat niet leuk vinden. Ik geloof niet dat ik je verder nog nodig heb, Karl. Je hoort nog van me. Uitstekend. Ik heb mijn chef een telegram gestuurd, dus je kunt dit op geen enkele manier verborgen houden. Het is niet langer meer een West-Duits probleem. De dochter van Adolf Hitler is een wereldprobleem niet exclusief voor jou om te gebruiken in het voordeel van Amerika. Tenminste, als ze werkelijk bestaat. Probeer me geen onzin te verkopen. Mühlhauser heeft mij verteld dat de jongen werd gedood. Maar dat wilde ik nu zeker weten. Ik heb een bezoekje gebracht aan vrouw Inge Brandt, waar de jongen in dat tijd is afgegeven. Ze vertelde dat het jochie op straat ondersteboven is gelopen en zijn nek brak. Ik hoef jou niet te vertellen wat voor klap die Russische agent heeft gebruikt om het kind te doden. De jongen is dus dood, maar niemand heeft het meisje gevonden. Of zelfs maar geweten dat het meisje bestond. Ik denk dat Gretel Vegelijn haar bij zich heeft gehouden en haar mee naar het klooster heeft genomen. En wat voor mogelijk probleem kan dat betekenen als dat waar is? Ik denk dat ze non is geworden... en dat mijn beste Andrews is de beste oplossing voor ons allemaal. Natuurlijk. Een bruid van Christus, hè? En wat gebeurt er als ze op een goede dag over de muur springt? Misschien weet ze niet wie ze is... en komt ze erachter en besluit dat ze genoeg heeft van het kloosterleven. Als wij erachter zijn gekomen, wat Janus betekent... dan zijn de Russen dat ook. En hoe lang denk jij wel dat ze achter die muur zal blijven? Net zo lang als ik besluit haar daar te houden... Ik geef je mijn woord dat die vrouw nooit de wereld in zal komen. En wat de Russen betreft, laat dat maar aan mij over. Misschien zou ik het er nog wel mee eens zijn, maar mijn chef beslist niet. En ook de inlichtingendiensten van de andere NAVO-landen niet. En we zijn verplicht om op de hoogte te stellen. Net zo goed als jij mij op de hoogte had moeten stellen, Holler. Je hebt informatie achtergehouden en dat is een officiële aanklacht. Ik heb instructies uit Washington. Je kunt deze telex maar beter even bekijken. Mm -hmm. Zo. En dat bevredigt jou? Dat weet ik pas als ik de situatie voor mezelf kan beoordelen. En veronderstel nou eens dat ik zeg... dat je je met je eigen zaken moet bemoeien... en moet opdonderen naar Washington. Dat kun je proberen, vriend. Maar ik denk niet dat jouw kanselier daar erg gelukkig mee zou zijn als hij dat hoort... Luister, Holler. Of je gaat akkoord met het officiële verzoek in die telex... of ik neem het eerste vliegtuig naar Bonn. Mij persoonlijk kan het niet schelen waar het op uit zal draaien. Goed. Je hebt recht op onze informatie. Maar om mezelf te beschermen heb ik toestemming nodig van mijn regering. En hoe lang duurt dat? Waarschijnlijk binnen 24 uur, misschien eerder... Maar we hebben nog niet vastgesteld dat ze in dat klooster daar zit. Hoe eerder we daar achter komen, hoe beter. Ik zal je morgen bellen. Mm -hmm. Receptie Hotel Keizershoofd? Ja, kunt u mij zeggen of mevrouw Walter en heer Steiner al zijn vertrokken? Nog niet? En ze hebben de kamers nog niet opgezegd? Nee, nee, niet nodig. Dank u. Carol? Nou, Carol? Ja, chef? Mina Walter en Steiner zijn nog steeds in München... ondanks mijn waarschuwing. Ik weet precies wie er de gewerkt heeft om te vertrekken. Ik moet maatregelen nemen. Vraag bij de commissaris een sterke bewaking aan... voor Hotel Keizershof. U spreekt met Aaron Levy. Mag ik vrouw Walter van u? Oh, ze is er niet... Dat is nou vervelend. Ze vroeg me of ik haar wilde bellen over wat juwelen. Ja. ja. Ja, ja, ja. Kunt u mij zeggen waar ik haar kan bereiken? Het is heel belangrijk, ook voor haar. Ik heb een klant die niet wil wachten. Graag. Hotel Keizershof. Goed, dan zal ik proberen of ik haar daar bereiken kan. Dank u. Goedendag. Ze zijn München. Wel de laatste plaats waar ik naartoe zou willen. Die vrouw wist niet wanneer ze terugkomt. Uh, hoe zit het met Steiner? Ja, Paul zei dat hij bij haar zou moeten zijn. Ik, ik wil alles zo snel mogelijk afwerken. Maar ik heb weinig zin om terug te gaan naar München. Ik ben gezien en ik zou herkend kunnen worden. Staanis, ik ga wel. Mij kennen ze niet. Ik reken af met die twee en Smeer met de eerste de beste vlucht. We zien elkaar in Genève. Nee, nee. Dat wil ik niet. Ik zou geen moment rust hebben als ik jou alleen moest laten. We zullen het er maar op wagen. We gaan samen en ik blijf beneden op je wachten. Maar Stamers... Nee! Zo doen we het. En beloof me dat je geen risico's neemt. Denk er aan hoeveel je voor me betekent. Dat weet ik. Maak je geen zorgen, Stalers. Wij zullen ons geld krijgen en ons huis in Tanger. Laat die twee maar aan mij over. We gaan met het avondvliegtuig naar München. We nemen verschillende pensions. We laten ons op valse paspoorten inschrijven. Ik als Aaron Davy uit Antwerpen. En jij als die Italiaanse textielhandelaar uit Milaan. Aha. Op de vlieghaven van München bellen we eerst naar Hotel Keizershoofd. of ze er inderdaad logeren. En als dat zo is, dan gaan we er de volgende avond naartoe. Nee, Max, doe verder geen moeite. Ik blijf bij mijn besluit. Ik ga niet terug naar West-Berlijn. Maar Holler heeft je gewaarschuwd. Ja, ik, ik, ik ben het met hem eens. Ik ga niet weg uit München. Holler weet iets. En daarom wil hij ons kwijt. Nou, ik heb het gezegd en ik meende het. Hij heeft Siegmund gebruikt om hem het onderzoek te laten doen. En daardoor is Siegmund gestorven. Hij zal me deze keer niet afschepen. Ik heb net zoveel recht om te weten of het kind echt werd vermoord of niet. En als dat wel zo was... waarom is het onderzoek dan niet gestopt? Ja. Jij hebt hetzelfde recht. Je bent hierheen gekomen om de waarheid te ontdekken. En je wordt bang gemaakt omdat Holler het voor zichzelf wil houden. Ik word niet bang gemaakt. Ik geloof Holler als hij zegt dat we in gevaar verkeerde. Hij heeft me gezegd dat ik je voor je eigen veiligheid moet meenemen. En dat klinkt redelijk. Denk eens na, Siegmund, Helm, Schmid, ja, Kramer. Ja, ze kunnen maar. ons niet in leven laten als ze die anderen moesten doden. Wij weten te veel, lieveling. Begrijp je dat dan niet? We hebben Siegmunds aanwijzingen gevolgd. En we zijn zelfs verder gekomen dan hij. Omdat wij nu weten dat Kretel Feiglaan dood is. Dat betekent het einde. Het zijn je eigen woorden. Wil jij opgeven? Jouw vraag is beantwoord, dus kan jij in vrede slapen? Is dat alles wat het voor jou betekende? Ik zit niet over mezelf in. Ik ben bereid om achter te blijven, om alles uit hollen te krijgen. Als jij maar weggaat. Het kan me niet schelen als die verrekte Eva Braun uh, uh, een drieling hebben gehad. Als jij Max! maar een veilig... wat is Het is er, schat? Geen drieling? Niet Hitler en Eva Braun een zoon en een dochter, Janus en Jana, dat betekent de codenaam Janus. Maar natuurlijk. En als de jongen dood is, dan is het meisje nog in leven. Dat moet wel. Daarom heeft Holler het initiatief genomen. Ik moet haar vinden. Ziekmoed heeft zijn leven voor haar gegeven. Voor hem moet ik ermee doorgaan. Dacht dat je van mij hield. Nog steeds van hem, hè? Nee. Maar wat ik voor jou voelde, dat heeft niets te maken met mijn liefde voor hem. En wat hij voor Duitsland probeerde te doen. Als jij echt van mij houdt, dan help je me niet. Lieve schat, ik wil alles voor je doen. Maar luister nou eens. Wat heeft iemand nou aan een meisje? Oh. Ze zou nooit een brandpunt kunnen zijn voor mensen als Kramer bijvoorbeeld. Je zou toch nooit een vrouw volgen? Ze zou een kind kunnen krijgen. Een zoon. Wat voor soort vrouw is ze? Wat voor monsters brengt een monster voort? Ja, dat is waar. Wil je helpen haar te vinden? Als je dat wilt... dan zal ik je helpen. Ze zit in de eetzaal bij het raam. Hier vandaan kun je ze net zien. Die blonde vrouw. Uh -huh. Steiner heb ik herkend. Heb je de situatie boven bekeken? Mm -hmm. Tweede verdieping, twee kamers... 47 en 48... Zij is in 47. En het slot? Zal geen moeilijkheden opleveren. Hmm. Hun relatie is duidelijk. Hmm. De manier waarop ze naar elkaar kijken en hij haar hand af en toe vastalt. Ja. Ze zouden best eens in hetzelfde bed kunnen liggen als ik naar binnen ga. <lacht> Wat een zaak eenvoudiger zou maken. De pen bevat genoeg stof voor twee. Voorlopig zal ik moeten afwachten wanneer ze naar boven gaan. Het is beter als ik er nu van doorga. Mm -hmm. Ik wacht op je telefoontje bij Pansjoen. Goed. Succes, Maurice. Ja. Ik ben moe vanavond. Vind je het erg, Max? Ja, natuurlijk. Ach, dat is zo'n dwaas. schat. <tus> natuurlijk ben je moe. Weet je wat? We drinken onze koffie en cognac op. En dan gaan we naar boven. Hm? Je bent heel lief voor me, Max. Oh, waarom kan je af en toe nou niet eens een schoft zijn? Waarom zou ik? Omdat ik daar niet zoveel van je zou houden. Weet je dat je dat nog nooit eerder tegen mij gezegd hebt? Werkelijk niet? Nee, nog nooit. Vanavond was het de eerste keer. En dat maakt deze avond op een heel bijzondere. Weet je niet? Ja. Ja, ik geloof het wel. Misschien ben ik toch niet zo moe als ik wel dacht. Oh, ja, dan ben je wel. Slaat maar eens een nachtje goed uit, hè. Misschien, wie weet, maak ik je morgenochtend vroeg wel wakker. Ik heb ergens aan zitten denken. Waar heb je aan zitten denken? Eh, uh, over onszelf. Ach, nee, doe niet zo gespannen, lieveling. We gaan nergens anders over denken of praten, hm? Goed. Alleen maar over ons. Nou, waar heb je aan zitten denken? Alleen maar dat als jij met mij zou trouwen... we geen aparte kamers meer in een hotel hoeven te nemen. Max, alsjeblieft. Jij bent getrouwd en jij bent niet het soort man... dat zijn verantwoordelijkheid zomaar aan de kant schuift om gelukkig te worden. En ik, ik kan nog niet aan iets blijvends denken... Het is te snel na het verlies van Siegmund. En bovendien, ik blijf steeds denken hoe ongelukkig je vrouw moet zijn. Mina, jij hebt gezegd dat je van me houdt. Hm. Daarom zal ik je over mijn vrouw vertellen. Jij stelt je een droevig, verwaarloosd vrouwtje voor. Verdrietige kindertjes die zich zorgen maken omdat ze niks van papje hebben gehoord. Nou, dat kun je rustig vergeten. Ik heb al jaren naast mijn gezin... Ik had een baan en Ellie de kinderen. Ze hoefde mij dus niet meer te bemoederen. Mijn werk interesseert er niet en ik interesseer er even min. Behalve misschien als vader van Pieter en Francine. Ja, misschien ben ik niet helemaal eerlijk... maar dat is het soort huwelijk dat we hebben. En daar heb ik schoon genoeg van. Ik, zei, ik zou je één ding zeggen. Als jij me morgen zou verlaten... dan ga ik niet naar Ellie terug. Hm. Nee, Siegmund hield wel van mij en de kinderen. Hoe verschillend we ook voor elkaar waren. Hij hield van zijn vrienden en zij hielden van hem. Ach, ik doe het voorkomen alsof hij erg zelf vandaan was. Hè? Maar, maar dat, nee, dat is niet waar. Nou, natuurlijk niet. Jouw man, de man met wie ik in Hotel Crillon heb gesproken, was echt. Ik zou zijn plaats niet willen innemen. Omdat ik niet ben zoals hij. Ik ben alleen maar een doodgewone man die van je houdt. ...en de rest van zijn leven met jou wil doorbrengen. Zie je het zo maar? Hm, dat zal ik doen. Maar je bent niet gewoon. In geen enkel opzicht. Nou, ik ga nou naar boven. Drink jij je cognac maar op. Ik zal de deur niet op slot doen. Voor het geval je morgen vroeg wakker bent. Nadat Mina was weggegaan, ging ik naar de lounge... Het was al rustig. Aan een tafel in de hoek zat een goed uitziende jonge man de krant te lezen. Ik tipte van mijn cognac en dacht na over mijn gesprek met Mina. Daarom besloot ik iets te gaan doen wat nu noodzakelijk was geworden en dat al langer aan mijn geweten had geknaagd. Ik ging naar de receptie en vroeg een gesprek met Londen aan. Toen het eindelijk doorkwam, was ik niet helemaal nuchter meer, want ik had het wachten als excuus gebruikt om nog twee cognacjes te nemen. Toen kwam de stem van Ellie. Ben jij het, Max? Ja, hoe gaat het met je, met de kinderen? Oh, het gaat uitstekend met ons, hoor. En met jou? Oh, best, dank je. Oh, fijn om te horen. Oh Pieter en Francine vinden het hier heerlijk. Londen bevalt ze best. Dus ze hebben vriendjes opgedaan die ja. ze de stad hebben laten Heel zien. Heel leuk voor ze. En ze zijn naar de tower geweest en naar Madame Tussauds En uh, morgen gaan we picknicken de en moeten ze bezoeken. Ja, Ellie, luister nou eens. Laat de kinderen maar even zitten. Hè. Ik wil met je praten over iets belangrijks. Zover het mij betreft zijn de kinderen belangrijk. Ja, dat weet ik. Het gaat hun ook aan, Ellie. Ik, uh, ik heb nagedacht in de tijd dat we niet bij elkaar waren. Grappig, ik ook. Ik geloof dat we klem zitten. Dat is waarschijnlijk mijn schuld, maar. Ik kan niet simpelweg teruggaan en ons oude leventje hervatten. Ik ook niet, Max. En daarom heb ik ook zitten denken. Ik heb er met Tim en Angelo over gesproken en oh. die zijn het met me eens. Pieter en Francine zijn nu veel gelukkiger dan in Parijs. Stond ja, op met je Pieter en Francine. Dat is het enige waar jij ooit aan denkt, de kinderen. Dank je de koekoek dat ze gelukkig zijn. Nu zullen ze maar doen wat ze zin in hebben en om je heen hangen. Ik heb je gebeld om je iets te zeggen. Jij hebt iemand anders ontmoet. Dat is het, hè? Daarom heb je precies één keer gebeld... sinds we vertrokken zijn. En nu heb je het lef om me wakker te maken... en mijn vrienden te storen op dit uur. En volgens mij ben je nog dronken of? Ellie, alsjeblieft. Het, het, het, het spijt me vreselijk. Ik had je inderdaad moeten bellen of schrijven... maar, maar ik kon het gewoon niet. Ach. Begrijp je dit nou niet? Dat ik je niet mee wilde overvallen wanneer je thuis zou komen. Ik, ik wilde je waarschuwen om mijn je gevoel... Ach, je had me niet dat... overwaarschuwen... Maar... Ik wist dat het voorbij was, toen je ons in de steek liet en er alleen vandoor ging. Oh, ik hoop dat je een geweldig stuk voor je blad hebt. En dat het de moeite waard is om je gezin ervoor te verliezen. Ik laat me van je scheiden. Als jij geen vader voor je kinderen kunt zijn, dan vind ik wel iemand die dat wel kan. Hij wist nog niet zo boos, Ellie, alsjeblieft. Als dat het is wat je wilt, dan... Oh, dan Zorg voor mijn part. Ga maar we weer naar je kroop, vriendin. Een half uur nadat de vrouw de eetzaal had verlaten... ...nam ik de lift naar de tweede verdieping. Er was niemand op de gang. Ik keek op een horloge. Elf uur. Nog te vroeg om iets te ondernemen. Ik had al gezien dat er op elke verdieping een klein vertrek was... ...waar wasmanden en schoonmaakartikelen werden opgeboren. Ik glipte naar binnen en ging op een mand zitten... ...met de deur op een kier... ...zodat ik een goed uitzicht had op de gang in de kamers 47 en 48. In het komende uur werd het drukker. Mensen die naar hun kamers gingen, veel gepraat en het sluiten van deuren. Ik zag dat het al na twaalf was. We zouden nu al slapen. Steiner was niet komen opdagen. Ik wachtte tot vijf voor half één. Ik keek de gang af of er niemand was... Toen liep ik naar de deur van kamer 47 om het slot te forceren. Tot mijn verrassing bleek de deur niet gesloten. Ik hoefde alleen maar de knop om te draaien. Heel zacht opende ik hem op een kier... en zag dat er geen licht brandde. Ik glipte naar binnen. Het duurde even voor ik gewend was aan het zwakke licht van de verduisterde kamer... en ik de contouren van dat lichaam in het bed kon zien. Ik sloop ernaartoe vrouw bewoog zich niet. Ze lag op haar zij met één arm boven de dekens. Ik haalde de pen uit mijn zak. Na mijn telefoongesprek met Ellie... was ik razend van machteloze voeten. Kraut, de scheldnaam voor Duitsers. Zelfs tijdens de heftigste ruzies... had ze dat woord nooit gebruikt. Ik ging terug naar de lounge. De krantenlezende jongeman was verdwenen. Aan een hoektafel zaten twee mannen bier te drinken. Ik stapte in de lift en drukte op de knop voor de tweede verdieping... Ik zou me naar de vrouw moeten overbuigen om de pen dicht bij haar gezicht te krijgen. Toen hoorde ik het geluid van de liftdeur op de gang. Ik aazelde. Ik had de kamerdeur ver genoeg opengelaten om er wat bij te lichten. Als er iemand langsliep en het zag... Ik had maar een paar seconden nodig om het gas te laten ontsnappen... en nog een paar om de deur dicht te doen en gesloten te houden tot de laatkomer was gepasseerd. Mocht het Steiner zijn, dan zou de pen ook met hem afrekenen. Op de gang kalmeerde ik wat. Ik wilde naar Mina... haar in mijn armen nemen... en haar vertellen van het gesprek met Ellie. Maar toen bedacht ik dat ze gezegd had dat ze moe was. Maar 43, 44... morgenochtend vroeg had ze gezegd... 45, 46... Mina's kamer, 47... De... Toen... stokte mijn adem. De deur stond op een kier. Ik boog mij over de vrouw heen... En op dat moment bracht zij haar arm omhoog en sloeg de pen uit mijn hand. Toen werd de deur open gegooid. U hebt geluisterd naar het vijfde deel van het Janus-syndroom. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten. De rolverdeling was als volgt. Max Steiner, Edmond Klassen. Mina Walter Henny Orri. Heinrich Holler, Paul van Gorken. Moeder Katharina Willy Brul. Franconi, Hans Karsenbar. Kessler, Jerome Rehuis, Andrews Paul van der Lek. Vrouw Inge Brandt Truus Dekker, Karl Dietrich Wim de Meijer en Ellie Steiner, Paula Major. Technische realisatie Teun Lammes en Henk van der Steeg. Ter de had Hero Muller.